Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland zegt grote delen van de provincie Koersk weer in handen te hebben. Oekraïnse troepen bezetten delen van de provincie om Rusland onder druk te zetten... met het oog op eventuele onderhandelingen. Het Russische ministerie van Defensie zegt twee derde van het gebied terug te hebben veroverd. Kiev heeft niet op die claim gereageerd. Rusland zou in Koersk ook Noord-Koreanen inzetten in de strijd tegen de Oekraïners. Volgens president Zelensky komen de Noord-Koreanen massaal om het leven... Albert Heijn roept zakken andijvie terug. In het product zit te veel van een bepaald bestrijdingsmiddel. Het gaat om zakken van 400 gram gesneden andijvie die tot morgen goed zijn. Klanten kunnen ze terugbrengen naar de winkel. Albert Heijn zegt te begrijpen dat de terugroepactie doet denken aan die van blauwe bessen eerder deze week. Door deze besmette bessen liepen meerdere mensen hepatitis A op. Voor de NAVO-top in juni zijn zoveel agenten nodig... dat lokale evenementen elders in het land niet meer door kunnen gaan. Dat zegt burgemeester Freulich van Vijf Heren Landen. In een brief in de Volkskrant noemt hij het van de gekken... dat Nederland het evenement organiseert. De politie zet 27.000 mensen in tijdens de top in Den Haag. Dat is bijna de helft van al het personeel. Freulich vindt het jammer dat er vooraf geen overleg is geweest... met gemeenten over het binnenhalen van die NAVO-top. PSV heeft op bezoek bij Pek Zwolle een nederlaag geleden. Het werd 3-1. De Bulgaarse Filip Krastev maakte de eerste twee doelpunten voor PEC en gaf de assist bij de derde. Bij PSV was het de Belg Johan Bakayoko die scoorde. Na deze nederlaag blijft PSV koploper in de eredivisie, maar niet ruim. Ajax kan de ploeg dit weekend tot op één punt naderen. Het weer vanavond en vannacht opnieuw mistig. Morgen in de loop van de dag in het oosten meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Maar onder de bewolking blijven de temperaturen maar iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I block main, main stage.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 En als opening hoorden we Swim or Drown, oftewel Block and Crown met Backstabber. Nieuwste plaat, in uh, ja, uh, Block Crown, die maakt allemaal plaatjes. Nee, ze maken ze die zijn remixen, ze passen ze een beetje aan. En oude, gouden klassiekers uit de disco tijd. die komen weer terug uh, dankzij Block and Crown. Backstabber, hun laatste schenen. Nee, hebben ze er meer op dat label uitgebracht, dus, uh, <laughs> misschien komt er straks nog even bij. Onderweg zometeen, uh, zo Yichi uh, Inou met The Night in the Room. De saison Extended remix. maar eerst doe je Cubico met... York side, doet het hier op CFM's antwoord. Jouw warming up voor jouw stapavond, zaterdagavond. something about the dark side that dark Gary's Club. Ja, ik heb uh, deze week allemaal promootjes binnengekregen. En daar zitten oudjes en nieuwtjes bij. Maar uh, ja, letterlijk en figuurlijk allemaal white of black labels. Dus er staat er eigenlijk verder heel weinig bij. Dus, maar de muziek klonk fantastisch. Dus ik denk van, nou, we gaan het gewoon draaien. Uh, ik heb een beetje show nieuws voor je, Dat is wel interessant. De kunstenbond en bam, popacteurs hebben namens artiest Martijn Schrader een rechtszaak aangespannen tegen de platenmaatschappij Armada Music. Daarom stelt dat Armada waarvan Armin van Buren... Medeoprichter is zich schuldig gemaakt aan een oneerlijke verdeling van de inkomsten uit uh, streamingen. Schade die onder meer lid is van de collective soundmembers, uh, zegt te weinig betaald hebben gekregen. Eerder gesprekken met Armada hebben volgens de aanklager niet geleid tot een redelijke herziening van de vergoedingen. Daarom zijn ze naar de rechter gestapt. Dus uh, ja, uh, tegenwoordig een nieuw tijdperk. Zoveel procent wordt er gestreamd. En uh, ja, op een of andere manier, uh, dat streamen daar krijgen de, de, de, de producers minder voor betaald. Of de dj's uh, of ja, artiesten, hoe het ook wil noemen. Dus uh, net als Universal Music uh, houden, ze aan, uh, houden ze zich aan voor oude royalty-percentages... die niet aansluiten bij de huidige digitale muziekmarkt. Want ja, tegenwoordig kopen we niks meer, hè. Het wordt gestreamd en wij uh, halen het dan weer uh, voor een prikkie. Uh, hè, voor een eurotje of zo haal je dat nummer haal je van het internet af. Dat koop je dan. En ja, van, uh, van die euro krijgt volgens mij de artiest uh, 10 cent of zo. Dus ja, dat uh, schiet niet echt op, hè. Dus uh, nou, zijn we niet. Inke... Maar ik uh, denk dat Armeer de Armin van Buren daar zoveel advocaat op heeft... Dat daar wel uit gaat komen en uh, de leden van de Fornan Blanc, Kezen nog, die na ruim 30 jaar, uh, 30 jaar geleden voor het laatst opgetreden hebben, die komen weer samen op het podium. De Amerikaanse band bekend van de hits als uh, What's Up gaan optreden tijdens de Puddle Rock Napa Valley Festival in de staat California. En dat voelt goed, zegt de liedzangeress Linda Perry tegen Media Platform over de reunie. 2025 wordt mijn jaren, daar hoort dit bij. De andere bandleden hebben er ook veel zin in. Ik zie ze binnenkort weer en dan gaan we repeteren... en weer ouderwets plezier maken. Maken. Het is niet echt een plan, we zien wel hoe het verder gaat, dus uh, nou, we zijn benieuwd. Je fan bent van de Fornamblant, grote hit, Whatsapp, voor mij ook hun enige echte grote hit. Maar ja, toen, uh, dat was alweer uh, hè, 30 jaar geleden. TVM Zandvoort, gelul, daar zit je echt niet op te wachten. Straks is het tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 18 december. Nee, wat zeg ik? 18 december. We zitten al in een nieuwjaar, de uh, Zandvoort. En we zitten tegenwoordig in 2025. Dus uh, hè, straks de party-update. Uh, wat voor leuke feesten dan. we gaan er zijn op deze zaterdag, 18 januari. Nu zeg ik het wel goed, toch? Jongens, misschien een biertje erbij, want dan gaat het misschien wat beter. Muziek, wat dacht je van Goose? En uh, 68D met Hot Night, hoort het hier op de radio bij CFM Zandvoort. Start it again,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 De bekende platen, gecoverd en geremix. Baby, make your move. En daarvoor horen we All I Want Is The Bass. TFM's antwoord zaterdagavond de Nightwalk Mainstage... Yo, warming up voor jouw stappenavond. We gaan eens even kijken wat er allemaal voor leuke feesten zijn en deze zaterdag 18 januari. 20.25, dus geen december. Dat was vorige maand. Vorig jaar mag ik tegenwoordig al zeggen. We zitten in een nieuw jaar, 18 januari. En vanaf 11 uur ben je welkom in, de, in de, de Escape in Amsterdam. feestje Brainwash. Met uh, niemand minder dan onze eigen Zantus en Raymundo. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. En Raymundo die doet daar de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Dakar, Ramon Santos en MC Janto. Uh, is ook aanwezig. Dus uh, Raymundo met uh, wekelijks feestje uh, Brainwash. En volgende week hoorde ik dat hij in uh, Club Hart staat. Daar hebben ze gevraagd of ik ook langs wil komen. Nou, ik heb gezegd, ja, ja. ja. Nou, ik ga eens even kijken of we daar zin in hebben. Dus uh, Club Hart. Niet mijn club hoor, maar uh, ja, uh, Raymundo staat daar. Dus ja, dan moet je wel eens uitzonderingen maken. Maar ik weet niet. Uh, ik laat het u nog weten. TFM's antwoord: de Nightwalk. Nog meer feestjes. Ja, natuurlijk zijn er nog meer feestjes. Als je voorbij, uh, voorbij uh, uh, Escape loopt, dan kom je aan de rechterkant bij Throwback. Dat is Club Air. Daar is een uh, wekelijks feestje Throwback. Gay-friendly. Dat begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is de andere muziek. het is namelijk hip-hop en RB. En voor meer informatie: Backdoor Amsterdam aan elkaar geschreven. Backdooramsterdam.com of uh, thrwbck.nl of air.nl. Daar vind je ook al die informatie. Nog een wekelijkspeech. In de Melkweg, iedere zaterdag, Ancor begint rotte klok van middernacht. En dat uh, is natuurlijk de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website Ancor uh, aan elkaar geschreven: Ancoramsterdam.nl. Ancoramsterdam.nl. Met onder andere May, Prime, Joanne, Massouf en Leroy. Vanavond dus in de Melkweg, wekelijkspeech, Ancor. Voor, dat is natuurlijk uh, hip-hop, RB en afro. En uh, nog een leuk feestje. Wekelijks feestje. Op, uh, op de zaterdag overdag. Het is uh, de Thuishaven. De Thuishaven in Amsterdam. Zit op de contactweg. Dat is vlak bij, uh, ja, dat Zoolskotendijk. Twee half. spelers verder hoor ik laatst iemand zeggen. Die altijd met openbaar vervoer gaat. Vanavond Thuishaven. Nee, vanmiddag is het om 1 uur begonnen. Tot 11 uur vanavond. Thuishaven Dennis Ferreira. Oh. Met Nixus en Moore. Begin om 1 uur. Duurt tot 11 uur in de avond. Uh, dat is natuurlijk in de de thuishaven. En voor meer informatie, check gewoon op de website thuishaven.nl Met natuurlijk uh, de line up niemand minder dan uh, Dennis Ferreira, Manny Six, Christine, Lazic, Magosa, Relul, eh, uh, nee, Relo moet ik zeggen. Lida Low en uh, op, het, uh, op de afdeling Secret is het uh, Cheryl, Derek, Digger en Drago. Kijk gewoon even de website uh, thuishaven.nl, daar vind je al die informatie. Die is vanmiddag al begonnen, duurt tot vanavond 11 uur. Dennis Ferreira in de Thuishaven. En heb ik weer genoeg geluld? Tijd voor een beach en tijd voor jou voor muziek. Colorblind Rocco Rodemaal Remix. I am colorblind, although I hold a tremendous amount of light. Spirit, a channel of source connected to a collective. Treading the heavy, rebellious path of an unshackled sovereign. Assimilating divine consciousness into human form. I have dark skin with a light soul. The surface glows and glistens with a divinity held within, awakening as an awakener upon a new dawn. The best new tracks in house, tech house and more Strand door de tuin en het centrum van Zandvoort, jouw warming-up. Dat was uh, Bayana 2024. Binnenkort waarschijnlijk uh, de versie 2025. En daarvoor een white labeltje koraal. Corolla moet ik zeggen. Zo, uh, jongens, trilletje. <laughs> Sterkte 2 of 3, God, is ken ik het allemaal niet meer lezen. Ja, de leeftijd uh, speelt part, hè. Ik word ook een dagje ouder. Dus af en toe denk ik van uh, hè? dat ik uh, ja, een eeuw geleden, meer dan 30 jaar geleden, uh, DJ was uh, op de radio begonnen ben en ook nog in de club strijden. Nu dus, uh, was ik uh, ja, een jaar of uh, 15, 16. En uh, ik mag uh, dit jaar helaas al de 50 aantikken. <laughs> dus ja, het is Even uh, een poosje geleden. Steven Zand voor de Nike Walk 10. Deze week op 10. Sam Jacobs en Takma met Blueberries. Op 9, Luc van Dijk met Disco Tetris. Op 8, Marlon Hofstad. Visser en DJ uh, Daddy Trance met It's That Time. Op 7, Prospa en Ra met This Rhythm. Op 6, Pasha met to Cool to Be Careless. Op 5, Disco Lines en uh, Nobi met White Open. Op 4, Nick Van Zully en Robert Courtoes met Set Me Free. Op 3 deze week Tony Romera, uh, Low Stappa en Crushy uh, met Watch Out. Op nog steeds Each Everything met Upside Down. Deze week nog steeds op 1. Vorig jaar ook al op 1. En dit jaar nog steeds op 1. Adventures of Stevie V. In de remix van Pa Shaw met de gouden oude klassieker uit de jaren negentig. Dirty Cash, Money Talks. Nou, ik heb andere muziek, wat dacht ik van D-A-N-T-E. Oftewel, dance. <middels>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 in the mix mix mix a nightwalk main stage the home of house music and awesome vibes I'm going to voor het eerst gehoord in de, in de, uh, de kinderdiscotheek van, uh, van Zandvoort. Vroeger dan hè. met die twee c's, dat weet je waarschijnlijk al genoeg. Dat was uh, Van Le Grand met haar oude gouden klassieker. opnieuw uitgebracht. I am ready. En daarvoor hoorden we DJ Waddy en Johnny Ramirez met uh, Alfonso's Groove. En zo werd het tijd voor uh, het eerste uur wat voorbij is. Zometeen DJ Bouze en straks uh, vliegen wij hem naar Italië met het beste van de club. Italië met DJ Caposkelly. Zeg tot zometeen na de break